Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben de pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne vlucht MH17 met een raket uit de lucht geschoten. Dat meldt CNN. De nieuwszender zegt dat ze beschikt over een voorlopig rapport van de raad die het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines onderzoekt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft geen commentaar op het nieuws van CNN... De onderzoeksraad heeft de concepten van de eindrapporten begin juli... naar collega-onderzoekers in de betrokken landen gestuurd voor commentaar. Op het terrein van de petrochemische fabriek in Frankrijk... waar gisteren twee explosies waren... is een voorwerp gevonden dat lijkt op een ontstekingsmechanisme. Het is een apparaat waarmee een vonk kan worden veroorzaakt. De politie ging er gisteren al van uit dat de explosies geen ongelukken waren. Bij de brand in twee opslagtanks van de fabriek in de buurt van Marseille... raakte niemand gewond... Een aanslag door islamitische terroristen is volgens de politie niet aannemelijk. De Franse politie denkt eerder aan een arbeidsconflict, activisten of omwonenden die last hebben van de stank van de fabriek. VNO-NCW verwacht dat de Nederlandse export naar Iran fors zal toenemen als de sancties tegen dat land worden afgebouwd. Vooral producenten van voertuigen en bedrijven in de machinebouw, oliewinning en waterbouw kunnen profiteren, denkt de ondernemersorganisatie. Nu wordt er voor 400 miljoen euro geëxporteerd. Dat zou kunnen verdubbelen tot 800 miljoen euro, zegt VNO-NCW. In Groot Ammers in Zuid-Holland zijn archeologen tijdens een onderzoek op iets gestuurd... wat eeuwen geleden waarschijnlijk een vuilnisbelt was. Samen met vrijwilligers hebben ze de afgelopen tijd duizenden voorwerpen... uit de 16e, 17e en 18e eeuw opgegraven. Het gaat onder meer om 200 leren schoenen, veel metalen voorwerpen en een paar heilige beeldjes. Het weer bewolkt en wat regen, in het zuiden ook zon... En het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Laren en Afrit Bunschoten. Op de A12 in de richting Den Haag, daar staat 8 kilometer tussen Woerden en Gouda door een ongeluk. Bij Gouda zijn twee rijksholken dicht. Het verkeer bij Utrecht onderweg naar Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum. Op de A27 Utrecht richting Gorkum, daar staat wel 4 kilometer file tussen Knoopend Everdingen en Lexmond.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 I've done it up on, the on the weekends Boss, I do, your real friend Tell me why you're drinking time I know, there's gonna be Keep hey, reading time. about the money good time. Oh, good time, good time Good time, yeah. good Good time, yeah. good time. Okay. Hey. Hey, Come on, so have a I'm mind. Mind. Me I'm like time. some time? Time me a little shout of cutter. Whoa. I swear, to God, I'm gonna tell you, you dog, the struggle. Hey. Baby, girl, sit it down, You not know like a hush. Hey. Yeah. I told her, Mama, I don't mind what my teeth do. I wanna control you, like voodoo. dude. I'm starting to on oh, every phone and doo-doo. Every time I have a good time, doo-doo-doo. Do, do, eh. Good time, man. Come on, but good time, but a bad wine. You said you won't give me so long time. Me doo yeah. with this thing, no, something like that. Right? Welkom terug bij de Vinyljaren. U luistert naar de top 3 van de Vinyl 50. U weet het, de LP-lijst die sinds enige maanden weer actief is... omdat er weer heel veel vinyl verkocht wordt. De omzet is ruim verdubbeld eh, ten opzichte van eh, vorige jaren. Dus dat is nogal wat. Nadere alweer een We zitten geloof ik op dit moment zo rond de 700.000, 740.000 of zo. Maar dat kan intussen alweer eh, meer geworden zijn. Dit was Jamie XX. en XX, I know there's gonna be good times. Nummer 2. You know, like nummer 2 uit deze lijst. Uh, als het maar weer, weer dag wordt. Van Mike Auwboter. Dat is nummer 2. En het nummer heet. Als het kan. Je alles gezien hebben. Gedaan. En bent gewend om altijd Net iets te hard te gaan Valt het liefste weg in het moment Zodat je even vrij bent Van de doortekende tijd En ik Ga in je op, ik raak je kwijt, wil met je mee. Ik vertrouw in je verhalen. Als het kon, had ik me vol in je wereld gestorven. En dan had ik je helemaal tot in Berlijn willen volgen. Om vervolgens waarschijnlijk te zien dat het fout zou zijn gegaan. Maar ik had me zo graag willen vergissen in jou Van een verlangende blik in het raam En kom dan achter me staan Net er dichtbij En ik ga in je op, ik haak je kwijt, wil met je mee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 Willen vergissen in jou. Ik had eindeloos in je op willen gaan. En je volgen. Om vervolgens waarschijnlijk te zien. Dat ik iets doms had gedaan. Maar ik had me zo graag. Willen vergissen in jou. Gewoon. Kunnen vergissen in jou.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 We kunnen vergissen in jouw gewoon Maaike gewoon Beste singer-songwriter van Nederland won ze met het liedje Dat Ik Je Mis dat staat overigens ook op dit album als eerste maar daarna gaat ze een hele andere kant op het, uh, alleen het simpele gitaartje is achterwege gelaten en het is uh, mooi geproduceerd met uh, orkest erachter en zo en het zijn prachtige liedjes en het is dus stevens nummer twee in uh, de vinyl... Top 50. Die overigens wordt samengesteld aan de hand van de verkopen van deelnemende platenzaken. Waaronder, in Haarlem onder andere North End. Dus als je daar een LP koopt, dan wordt die ook meegenomen. En, <kuggen> ja, zo kan je dus. Het leuke van de lijst is dat er heel veel verschillende dingen in voorkomen. Het beste verkochte album overigens tot nu toe. Wat betreft dit jaar, het eerste half jaar van 2015, dat is het album van Typhoon. Uh, die schijnt op vinyl het allerbeste verkocht te zijn. Uh, maar de top 10 wordt, of de top 3 wordt natuurlijk samengesteld over de verkopen van afgelopen weken. Of afgelopen week, liever gezegd. Dat gaat echt zo. Goed, um, ander fenomeen is een oude rocker, een oude hippie... die een uh, nieuwe plaat heeft gemaakt, een nieuwe LP heeft, heeft gemaakt ook... <laughs> het is wel leuk dat je die kop weer eens een keertje ziet. Want uh, hij was natuurlijk in het, uh, zeg maar, halverwege de 60s. Was hij natuurlijk vreselijk bekend. Uh, toen had hij grote hits met Blommerkinders. En uh, onder andere. Uh, en een van hen, Ben Ik. Ook zo'n zo liedje van hem. En natuurlijk het onvergetelijke Ben Ik te Min. En dan heb ik het over Armand. En die is gewoon weer helemaal terug. Hè? Ja, hij uh, leeft nog steeds. Dat verbaast ook wel eens veel mensen vanwege zijn. Uh, toch wel behoorlijk uh, genotsmiddelen gebruiken. <lacht> maar hij is er nog steeds. En hij heeft een nieuw album gemaakt. Uh, met, met, samen met uh, de band The Kick. <lacht> en uh, Ansla vindt het niet zo'n fantastische muziek. Maar ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat hij gewoon weer terug is. En dat hij gewoon weer uh, mooie muziek maakt. Uh, leuke muziek maakt. Uh, we gaan hem beluisteren. Het staat nummer 1 in de vinyl top 50 van deze week. Uh, Armand En het nummer heet Come Back.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 De hippie uit de 60's en uh, zo'n 50 jaar na datum komt hij dan gewoon weer met een, met een, een leuke nieuwe plaat. Ja, je moet het verhouden. Nou, oké. Okay. Ik vind het toch eigenlijk wel leuk dat zo'n man na 50 jaar toch weer even met iets komt. En uh, zijn oude, vooral zijn oude sarcastische toontje vooral niet verloren is. Dat vind ik, dat vind ik zo leuk. Het liedje heet Comeback. En hij zegt, ik ben helemaal nooit weg geweest, joh. ik ben er altijd geweest. Ja, Nou ja, daar heeft hij ook eigenlijk natuurlijk gewoon wel gelijk in. Want hij is er ook altijd geweest. En uh, nu ineens uh, staat hij weer volop in de belangstelling. Omdat hij een uh, nieuwe LP gemaakt heeft, een nieuwe geluidsdrager gemaakt heeft, CD-LP, euh, <coughs> met de band The Kick. En uh, dat is voortgekomen uit een eenmalige samenwerking... die ze ooit eens een keer gehad hebben. Ik dacht dat het in de wereld draait door was of zo. En uh, nou, dat is kennelijk zo goed, bev goed bevallen dat ze daarmee uh, doorgegaan zijn. Goed, top drie was dat dus met op drie uh, Jamie XX... of XX met uh, I Know You uh, Gonna Be Good. En het album heet overigens Colors. Dat moet ik u uh, ook vertellen. Op nummer twee Maaike Auboter met het album Hoe Het Dan Ook Weer Dag Wordt. En daarvan hoorde u het nummer Dat Het Kan. En daar op nummer 1 dus het album van Armand en The Kick. En het liedje wat we daarvan draaiden dat heette Come Back. Goed, straks nog wat uh, nieuwe binnenkomers. U heeft onder andere van mij de Foo Fighters nog te goed. Maar dat komt allemaal nog. Want dan gaan we gaan eerst eventjes weer natuurlijk naar ons classic album. En anders komen we er niet eens toe om daar alles van te draaien. Moet wel. En dat doen we ook. Twee nummers achter elkaar. En... Dat zijn... <lacht> Ik moest even de hoes pakken. Uh, u hoort Goldust... En mee. Hier is Kajak. Just for a negative Dancer is eigenlijk in uh, twee verschillende versies uitgekomen. Namelijk een Europese en een Amerikaanse versie. De Europese versie bevatte allemaal nieuw materiaal. De Amerikaanse versie niet. Want dat was een soort uh, verzamelalbum. Uh, het album kwam uit op het uh, Vertico label. Werd uh, geproduceerd door Jack Lancaster. Uh, het is opgenomen in wel liefst zes stu verschillende studios. Waaronder de Soundproof Studio in Blarikum. En de Wisseloord Studios in... Uh, in Elversum. In, in, in uh, verder uh, gastartiesten waren Fred Leeflang. Die heeft u voor uh, het laatste nummer Voortnieuws kunnen horen. Op uh, sopraanstaks in het nummer Irene. En uh, op alle nummers speelt uh, Rick van der Linden ook uh, mee. Op de fameuze Yamaha GX1 uh, synthesizer. Grote witte ding. Daar speelt hij is, uh, onder andere op mee. Het is eigenlijk een soort tussenalbum. Uh, er waren twee leden vertrokken. Bert Veldkamp, de bassist. En uh, Pim Koopman, de drummer. Die waren uh, vertrokken. En ja, Max Werner zou uiteindelijk drummer moeten worden. Maar die was er bij dit album nog niet klaar voor. Dus vandaar dat uh, voor één album Charles Schouten van het Conservatorium werd getrokken. En uh, <kijs> die, uh, die viel dus in. En dat gold eigenlijk ook een beetje voor de bassist Theo de Jong. Die heeft ook maar op, uh, op één album meegespeeld. Later werd dat uh, de broer van Ton. Uh, Kijk, is natuurlijk wel een band met veel uh, bezettingwisselingen. Maar ja, wat maakt het allemaal uit. Het blijft gewoon wereldmuziek. En het meest recente wat we van ze kennen is natuurlijk uh, Cleopatra, The Crown of Isis. Prachtig album overigens. Jammer, helaas nu op dit moment is dat twee prominente leden van de band... Edward Rekers, de zanger, en Cindy Oudhorn, de zanger, is uh, eruit zijn hoe Kayak verder gaat. Nou, het gaat in ieder geval verder, heb ik van Ton Scherpers heel begrepen. Maar uh, hoe en in welke vorm, dat, dat is nog niet helemaal bekend. Uh, het zal waarschijnlijk iets van Kayak en Guests worden... Uh, ze hebben onlangs uh, op Texel, hebben ze een uh, integrale uitvoering van uh, Cleopatra gegeven... met onder andere een plaatselijk koor. En dat schijnt gigantisch geweest te dus, zijn. Uh, nou ja, en het album Starlight Dancer... wat wij hier dus vandaag onder uh, de loep nemen, zogezegd... dat is uh, opgenomen in 1976 en 1977... en het is uitgekomen in 1977 op het uh, Vertico Label. Een buitenlands label. Goed, um, uh, tijd weer om even te gaan neuzen in de vinyl 50. Uh, want het, uh, dat is natuurlijk ook weer van belang, want dat doen we ook vandaag. De behandelen, de nieuwe binnenkomers. En een van de nieuwe binnenkomers, uh, Angela, die dat is? Uh, dat zijn de Full Fighters. De Full Fighters met Dave Grohl, hè? Toch? Uh, ja. Ja, ja, ja, ja, Dave Grohl. Ja, Bekend die... van uh, Nirvana. Ja. Ja. En ook bekend natuurlijk van zijn samen, kortstondige samenwerking met Paul McCartney. Ja. Dat zijn dikke vrienden van elkaar. Even, uh, even goed een uh, zeer vruchtbare samenwerking. Ja ja, ja, ja, ja. Cuttings van Slack heet dat het, nummer, het, geloof ik. Ja. Ja. Klopt. Zoiets. Goed. Nou, we gaan een, een liedje draaien. Hoe heet het album waar het vanaf komt? Uh, <laughs> dan moet ik even spieken hoor. Ja, dat moet je. De color en de shape. En dat was een... Uh, was er eigenlijk uh, het tweede studioalbum van uh, deze band. Uh, die dus inderdaad voortkwam uit, uh, door, uit Nirvana. En uh, aanvankelijk uh, vermoedde men dus een, een, een, een beetje een offspin of spin-off van uh, Nirvana. Van dus een beetje de Grunge Rock. Alleen. Uh, deze meneer Grohl die heeft zich wat meer toegelegd op de. de uh, tussen aanhalingstekens normale rock. Ja, ja. En uh, ja, dit, uh, dit album komt uit, uh, eigenlijk uit 1976 en dit is dus weer een, een, een remaster. Ja, maar dat is het leuke van die vinyl, van vinyl dames en heren. Dat uh, albums die, die dus gewoon uh, verloren gewaand waren of die er gewoon niet meer waren. Uh, die komen gewoon weer tevoorschijn. En dat is ontzettend leuk. Dat, is ook, dat hoorden we al eerder met het album van Dexter Gordon. En er zitten er nog wel een paar. Ontzettend leuk dat het allemaal weer naar voren komt. Nou, we gaan ja. luisteren naar The Foo Fighters. Ja, en het nummer heet See You. These notes are marked return to sender. I'll save this letter for my. You only knew good it is to see you. See you. See you. Ooh, ooh. Ooh, ooh. These steps I take don't get me. The Foo Fighters. Nou, niks te veel gezegd, toch? Nee, hartstikke leuk. Ja, dat was een hartstikke leuk nummer. Hartstikke leuk nummer. Ja. Hoe heet het ook weer? See you. Ah, see you. Oké, okay. nou, see you. Doei. Yeah, bye. <laughs> Oké, okay, de Full Fighters dus en het is een album uit 96 wat dus nieuw is uitgebracht eh, op vinyl. En ja, dan zie je, dan komt het zomaar weer in de vinyl 50 top, top, terecht, eh, top 50 terecht. En eh, nogmaals, het is een, het is een lijst die, eh, waar heel veel leuke dingen in staan. Eh, ook hele moderne dingen dus, dat hebben ze ook kunnen horen. Uh, onder andere Jamie XX en zo. En nog veel meer moderne dingen, die komen er ook gewoon in voor. Maar ook hele oude dingen. En uh, re-releases van, uh, van, uh, van, van, van oude. Opeens, uh, trouwens, het gerucht gaat: dat uh, heb ik ook weer gelezen. Dat Paul McCartney weer met een aantal re-releases uit gaat komen in september. En uh, dat is het album Truck of War en Pipes of Peace. Want eigenlijk uh, twee albums zijn die een beetje bij elkaar horen... hoewel ze niet gelijktijdig uitkwamen. Maar die schijnen in september weer geremasterd en wel uit te komen. Ook op vinyl. Dus dan bent u daar ook weer van op de hoogte voor de McCartney-fans. Niet waar? Jawel. Kayak, gaan we weer doen van het classic album van deze week. Want dat moeten we natuurlijk in ere houden. Gaan we ook uh, elke week doen. Kayak. dus deze week. Starlight Dancer heet het album. Komt uit 1977. En we draaien ervan Turn the Tide. Maar oh, dan moet ik even doorpraten, want er is nog een klein vlachtje van het vorige nummer. Dat had ik niet scherp gezet. Goeie. En daar zijn ze dan. Turn the tide. is a terrible sight Van, uh, Kajak uh, De laatste LP overigens Nou niet de, de allerlaatste Want later zou het nog een keer gebeuren Maar in ieder geval voorlopig de laatste LP Waarin uh, Max Werner de, de vocals deed En uh, die zouden later dus Na dit album Phantom of the Night uh, Wat hierna uitkwam Zouden de vocalen dus worden overgenomen Door Edward Rekers En verhuisde Max Werner naar de, de drums Right. En we gaan uh, nog een met de van drijven, anders halen we het niet. Uh, dead birds fly forever in dat that... wederom. kayak. From far, the spirits don't wish that I could hear The words are vague, but the meaning's clear The secret of life Dead Bird Flies Forever van het album Starlight Dancer. Gaal verder, want er worden nog twee stukken van het classic album. En u weet, ik streven naar om, de, om die hele plaat te draaien. Dus we moeten gauw door. Maar ik heb nog één interessant ding uit de. Vinyl 50. En Angela, vertelt u meer. Ja. <laughs> ja, tuurlijk. Dat is uh, een band. Uh, die heet. Noemen we zichzelf? Air. Ja. En uh, die hebben een album gemaakt, dat heet Air. En uh, ik heb uh, net even geluisterd. Ik, uh, ik vond het een beetje lijken op uh, uh, Ultrafax. Ja. Daar had het wel iets van. Oké. Okay. Ja. Dus we gaan luisteren naar de nummers van dat album. En dat heet Another Day. Nou, ja? Ja, ja, dat is wel aanraden. <laughs> ja. dit, uh, dit duo komt trouwens uit Frankrijk. Ja. En uh, die hebben de muziek uh, van hun eerdere so soundtrack uit 2003... is uh, gebruikt in een aantal films. Waaronder uh, Lost in Translation en Run... Oké. Okay. En uh, dit was een re-release uh, van een album wat uitgebracht is in 2004. Dat weet jij toch veel? Niet? Ja. Goh, likt, Goed hè? Uh, je je lijkt, uh, weet je wel... <coughs> Pannel ja. en Cyclopenie. Ja, lijkt erop. Ja. Goed, we, gaan, uh, we zijn bijna aan het eind. En uh, we hebben nog twee nummers te gaan van het classic album... Uh, Kayak, Starlight Dancer. En van hun draaien we nog Sweet Revenge en... Where do we go from here? Die draaien we achter elkaar. Van het album Starlight Dancer. So please We zitten onze woensdagse Marathon. er alweer op. Het vliegt de tijd toch als je het naar je zin hebt. Het is leuk wel. Goed, we gaan ermee stoppen. Dit was het, de vier jaren voor deze, voor deze woensdag, de 15e augustus. En uh, dank aan Angela voor de medepresentatie en alle informatie. En, uh, zo dadelijk uh, gaan we van heel oud naar heel nieuw. Ja, CFM Jong Zandvoort, hij zit al te popelen om, uh, om er weg te schoppen van die stoel af hier. Ja, nou ja, zo uit was de muziek niet. Nee, mooi niet. maar goed, zometeen CFM Jong Zandvoort, dames en heren. Dus met informatie voor uh, jongelui, en dat is ook heel leuk, door onze Thomas. En uh, wij gaan, uh, ja, zullen we doen? Ja. Zullen we het dorp gaan? Ja, kom op, en gaan Rob even pesten. Ja. <laughs> oh, waarom? Oh, een van de twee. Ja, of allebei. Of allebei. <laughs> Oké, okay, nou, bedankt voor het luisteren, dames en heren. Dit was de veeljaren van deze week. Dank, Ansela. En uh, wij, ik ben er weer morgenmiddag om 12 uur met CfM Lunch. En uh, dan gaan we weer ja, ja. vrolijk verder met onze ja. hobbybedrijven. Daag.